Half uur. Door Altnegens met het NOS-journaal. De NVWA is al maanden bezig met extra inspecties bij vleeswarenleverancier Offerman. Dat zegt de toezichthouder op vragen van de NOS na het nieuws dat vleeswaren worden teruggeroepen omdat ze besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Offerman is eerder al opgedragen om extra maatregelen te nemen. Daar is ook gehoor aan gegeven, maar dat heeft kennelijk niet genoeg geholpen. Volgens de inspectie is de besmetting van deze week ontdekt na ziektemeldingen door de GGD en het RIVM. Mogelijk besmette vleeswaren zijn onder meer terechtgekomen bij Aldi, Bitfood, Jumbo, Snigro en Versunie. Door een telefoonstoring heeft het Amphia ziekenhuis in Breda alle operaties uitgesteld. Medewerkers kunnen door de storing niet in het patiëntendossier kijken. En het ziekenhuis is telefonisch niet bereikbaar. De spoedeisende hulp van het Amphia en aan de locatie Molengracht is wel open. Ook gaan de afspraken bij de polyklinieken gewoon door. In het stadhuis van Deventer is vanochtend vroeg het lichaam van een 62-jarige medewerker van de gemeente gevonden. Mogelijk is deze gisteravond overleden. Burgemeester Keunig van Deventer heeft dat bekendgemaakt. Een forensisch team en de technische recherche onderzoeken wat er is gebeurd. Tientallen vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld... worden door een tekort aan bedden in de noodopvang opgevangen in hotels of vakantieparken. Daar is het volgens het landelijk netwerk vrouwenopvang niet veilig voor de vrouwen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 Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag buien, maar ook af en toe zon. Maximaal 15 graden vandaag. Morgen zonnige periode en vrijwel droog. Dan wordt het zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Op de A9 in Amstelveen richting Alkmaar staat voor knopend Velsen 2 kilometer file. Tot zo voor de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I never knew that you liked. with the girl them the I demand the them the them them the body, them them the body, them the body, I them them the body, them the body, the body, them the the body, them body, the body, them the the body, them the body, hand the Yeah. to so oh, I'll oh, never oh, ever oh, let you go I'm missing you now All uh. the girls big up your chest, uh. make them know say you are the sweetest. Uh. Because you know say you deserve the best. Uh. Love me, love them straight to my heart. Uh. Make me feel good when we are walking. Uh. Nobody bother, leave me, girl, no bother, uh. Because the sweetness just yes, a get started. Sweetness make no, all the girls dem a dress. All uh. the man dem uh. uh, the a say they impressed. Nice ness, all the girls dem a wear. All the man dem a say you got clever. Sweetness make no, all the girls dem a dress. All uh. the man dem uh. uh, the a say they impressed. Nice ness, all the girls dem a wear. My not in Oh my sweet on for queen before when we're when I a sweet, creamy, sweet I'm sugar love. I the yard in my the real round number. Someone in my love is on the party, I in love is on the club. I am rustle this message. I'm with a girl in my middle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 nog een no-brainer Nee het gaat niet met een me, lijn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 Ze wil gang zijn, sie macht gang science Doch sie blendet wie Mac lights Living fast life, zit in de S line Panama, Panama, Panama, Panama Ze wil onze weltreis Ik zie den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann Denn ik moet geld machen So high, so so high Steak mijn schein in de novo line Zo so high, so zo so high Augen zu, ich kan in Tokio zijn Ze wil weten waar ik ben, ze wil facetime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 doch ich ben onderweg in de late night. Sie wil wissen, wo ik ben. Sie wil FaceTime. Doch ich ben onderweg in de late night. All night wir spielen Fortnite. Hanging auf de coach en drink more life. All night wir spielen Fortnite. Hanging auf de coach en drink more life. So high, so so high. Steek mijn Schein in de novo line. So high, so so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie wil wissen, wo ich bin. Sie